Acht uur waterwalgemoed met het NOS-journaal. Ierland staat volgende maand na jaren van noodsteun weer op eigen benen. Na een laatste controle van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds... kan het land op 15 december het steunprogramma verlaten. Ierland is daarmee het eerste ondersteunde land in de eurozone... dat weer zelfstandig verder kan. De eerste economie stortte in 2008 in elkaar. Twee jaar later werd het land gered met een steunplan van 85 miljard euro. Burgemeester Ford van Toronto is opnieuw in opspraak gekomen. Op beelden die een Canadese krant online heeft gezet... is te zien hoe hij driftig door een kamer loopt en doodsbedreigingen schreeuwt. Volgens de krant zijn de bedreigingen bedoeld voor iemand... die de burgemeester een leugenaar en dief heeft genoemd. In een reactie op het filmpje zegt Ford dat hij zich schaamt... en dat hij ontzettend dronken was. De burgemeester van Toronto kwam al vaak in een opspraak. Zo gaf hij afgelopen week toe dat hij harddrugs heeft gebruikt. Hulpverleningsinstanties kenden het gezin uit Reuver in Limburg... waarvan de vader vandaag zijn dochter van drie doodschoot... en daarna zelfmoord pleegde. De man van 44 was gefrustreerd over de bezoekregeling... die hij had met zijn dochter. Hij gijzelde haar de hele dag in een huis in Reuver... nadat hij vanochtend zijn ex-vriendin op straat... tijdens een ruzie had neergeschoten. Volgens de politie dreigde hij in de loop van de dag met zelfmoord. Toen agenten het huis binnenvielen... vonden ze het lichaam van de man en het meisje. Het kabinet wil de reisgegevens van alle Nederlanders opslaan... blijkt uit een brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Opstelten wil zo een betere zicht krijgen op Nederlanders... die naar het buitenland reizen om mee te doen aan de jihad. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... worden dat er steeds meer. Het weer, vanavond en vannacht vooral in Limburg nog wat regen. Op andere plekken klaart het op en kan mist ontstaan. Morgen veel bewolking en kans op een bui, maar aan de kust ook wat zon. Het is morgen zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De A1 Duitse grens richting Hengelo is dicht bij Oldenzaal. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Rotterdam staat op de A16 Rotterdam richting Breda Voor Rotterdam-Feijenoord drie kilometer file op de parallelbaan. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de N44 naar richting Den Haag... staat voor de aansluiting met de N14 nog drie kilometer file na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Om zes uur achter de piepers? Hartstikke goed voor ons. Arts en filosoof Marlie Huyer schreef er een boek over. En ze is straks mijn gast. Maar we beginnen zo met de dramatische afloop van de gijzeling in Reuver. Dat ligt in de buurt van Roermond. Eerst voetbal, Bas Tichler. PSV speelt tegen Dynamo Zagreb in de Europa League. Tweede helft is hier begonnen inmiddels. Staat op het punt van beginnen. PSV staat met 1-0 voor. Nu op de achtergrond misschien een hoorbaard fluitje... Zo is de tweede helft door PSV in gang gezet. Geen wissels. PSV staat op een ene voorsprong door een goal van Maher. Na een klein half uur. Goeie PSV aanval die daaraan vooraf ging. Goeie strakke voorzet van Narsing en een goede goal. Binnengelopen door Maher. Die het toch niet zo heel erg als zijn zin heeft in Eindhoven. Als je in ieder geval naar zijn prestaties op het veld kijkt. Dit zal hem deugd doen. PSV staat terecht voor. Wat is een klasse beter dan de tegenstander. Van wie ik me nog op dit moment afvraag. Hoe ze het nou in vredesnaam nog voor elkaar krijgen. Om PSV nog aan het wankelen te brengen. Want het lijkt erop dat PSV zoveel meer kwaliteit heeft dan de ploeg uit Kroatië... dat dit normaal gesproken voor PSV de goede kant moet uitlopen, opdraaien. Of dat echt zo is, weten we over ongeveer drie kwartier. 1-0 is het voorlopig begin van de tweede helft. Dankjewel Bas. In Reuver, dat ligt in Limburg... heeft een man zijn driejarige dochtertje enige tijd gegijzeld... en daarna om het leven gebracht. En daarna heeft hij ook zelf zelfmoord gepleegd. Een overzicht. Wij treffen ter hoogte van het perceel nummer 5 op straat een mevrouw aan. Zij geeft aan dat haar ex-man... hun dochtertje meegenomen heeft... in het perceel nummer 11. De vrouw is ernstig gewond. Zij heeft in ieder geval één schotwond in een been. De politie is al snel massaal aanwezig... en heeft contact met de dader. Die verschant zich op de bovenverdieping van het perceel... zonnedouw nummer 11. In de contacten met de onderhandelaars stelt hij geen eisen. Wel meldt hij dat hij in het bezit is van een OESI... ...en een handgranaat. In de loop van de ochtend wordt het contact ineens wat vriendelijker. Hij geeft aan bezig te zijn met een stomme streek. En hij geeft aan dat hij, als hij een half uur geknuffeld heeft... ...met haar naar buiten zal komen. En hij geeft op enig moment ook aan dat hij dat heel concreet zal doen... ...om half één smiddags. Maar de politie hoort niets meer. En rond drie uur besluiten ze het huis in te gaan. Wij treffen boven op de eerste verdieping... ...de dode lichamen aan van de vermoedelijke dader... En het driejarig dochtertje. Ja, een afschuwelijk verhaal. Hier in de studio socioloog Jaap Timmer. gespecialiseerd in het uh, gebruik van geweld door en tegen de politie. U geeft ook lessen aan arrestatieteams. Um, u kent de werkwijze van zo'n arrestatieteam. Die zijn in actie gekomen vandaag ja. in Limburg. Nu, een paar uur later. wat doen ze nu? Is er een soort debriefing. Ja. Ja. van het team zelf. Um, en op enig moment, mogelijk later. Ook van uh, uh, alle andere eenheden die daarbij betrokken zijn uh, geweest. Wellicht ook collectief uh, alle uh, ambulance eenheden, brandweer, wat ja. heb je meer. Iedereen komt dan op enig moment, maar dat hoeft niet per se vanavond. Dat kan ook morgen over een andere dag zijn. Dat men bij elkaar komt en de ervaringen deelt. Maar het arrestatieteam uh, evolueert, debrieft uh, kort na de actie. En is er ook heel veel ruimte voor emoties? Ja, zeker. Ja. Dat ja. gebeurt ook? Daar is alle ruimte voor. Het zijn close uh, teams. Hè. Die zijn erg gehecht met elkaar. Ook de teams onderling overigens. En dus men vangt elkaar op als dat nodig is. Uh, men heeft veel contact ook buiten uh, werktijden. Uh, ja, om gewoon even bij te praten. En als het nodig is, kan men ook dit soort uh, zaken delen met hulpverleners. Die zitten vrij dicht op die teams. Jij ja, zegt teams. Er zijn dus meerdere in Nederland. Voor zijn er? Er zijn acht arrestatieteams... Um, Zeven daarvan vallen onder de dienst speciale interventies. van de landelijke eenheid van de politie. Eén zit er voor centrale taken in, in Nederland, is ook een antiterreureenheid. En die andere zes zijn verdeeld over het land. En dan is er nog één zo'n arrestatieteam ook bij de Koninklijke Maréchaussee. En is dat een fulltime baan? Zijn die ja. gewoon altijd paraat? Hoe groot zijn die teams? Die teams die zijn nou, tussen de 25 en de 30 mensen groot. Um, en um, er is altijd van ieder team minstens één sectie. Dus het is acht man plus een commandant uh, beschikbaar. Um, overdag vaak op kantoor of uh, uh, aan het trainen. Ja. Of op andere manieren aan het werk. Dingen voor te bereiden. Natuurlijk ook acties voor te bereiden. En um, ja, men is ook altijd uh, beschikbaar. Dus altijd minstens van ieder team. Een heel aantal mensen in piket. Dus oproepbaar. Ja. Ook als ze in bed liggen. Dus bijvoorbeeld nu bij zo'n uh, gebeurtenis als vandaag. Gebeurt s ochtends een, een hè, die vrouw die wordt... Op straat door haar man uh, beschoten. Er ja. uh, komt een melding bij de politie. Hij neemt uh, zijn dochtertje mee in het huis van zijn schoonouders. Ze zijn ja. net uit elkaar, dat stel. Wanneer wordt dat arrestatieteam ingeschakeld? Op welk nou, moment? In dit soort gevallen, waarbij dus echt uh, meteen al duidelijk is dat er levensbedreigende omstandigheden zijn, dat is het inzetcriterium voor zulke uh, teams, dan zal de meldkamer die die melding krijgt, dus een, een uh, buur, buurtbewoners al hebben gebeld van dit en dit is er gebeurd. Dan zal de meldkamer onmiddellijk het arrestatieteam bellen. Dan gaat er ook een toestemmingslijn draaien... maar dat gaat allemaal buiten de meldkamer om. Want officieel moet de hoofdofficier van justitie... toestemming geven voor inzet voor zo'n arrestatieteam. Maar dat gaat allemaal telefonisch, dus dat gaat heel snel. Dus ja, de mensen die het, uh, het meest beschikbaar zijn... dichtbij en geen klus om handen hebben... Uh, die gaan erheen. Kan ook uit een ander deel van het land ja, uh, zijn. Met loeiende sirenes? Dat kan. Uh, uh, dat zal ook hier uh, voor een deel het geval... Zijn uh, geweest. Men heeft speciale voertuigen, uh, uiteraard met sirenes uh, en zwaailichten, en dan zijn het voorrangsvoertuigen. Ja. die chauffeurs hebben ook allemaal komen... speciale opleidingen voor het, Omdat het veilig ze dat mogen. Ja. Ja. Dan komen ze bij zo'n zo huis, zo he, die situatie. Mm -hmm. um, wat gebeurt er dan? Want ik heb begrepen dat er dus overleg is geweest. Tussen deze man, die dader en de politie. Is mm -hmm. dat dan iemand van dat arrestatieteam met wie hij overlegt? Uh, nee, uh, er werd ook in de berichtgeving gezegd dat er onderhandelaars waren ingezet. Ja. Dat zijn weer andere politiemensen. Ook met een speciale opleiding overigens in het communiceren. Uh, met mensen in, ja, in crisissituaties. Dat kunnen mensen zijn die van een brug of van een dak willen springen, of uh, inderdaad in uh, gijzelingsontvoeringssituaties. En uh, die gaan zoveel mogelijk met zo'n persoon in contact proberen uh, de rust erin te brengen ja. uh, en proberen te zoeken naar een vreedzame oplossing. Uh, en uiteraard is het belangrijkste punt, dat is ook ongetwijfeld hier het geval geweest, dat zo'n gegijzelde, in dit geval ook nog een keer een klein kind, uh, die moet zo snel mogelijk uit die situatie worden uh, gehaald. Uiteraard al helemaal als zo iemand gewond is, maar dat is het doel nummer één. En maar daarna die... is het doel verdachten aanhouden en de situatie dus uh, uh, weer normaliseren. Ja, want die onderhandelaars die worden dus... Hè, dat zijn gewone politiemensen, of tenminste ook weer een speciaal team... maar niet zo'n arrestatieteam... Ja. die uh, worden getraind om ja. iemand zover te krijgen. Nou, dat zien we natuurlijk allemaal in films wel eens. Ja. Is dat wat we ons erbij moeten voorstellen? Een beetje wel, ja. Uh, uh, wat zeggen ze? Men gaat het gesprek aan met zo iemand. En dan is het heel erg afhankelijk. Ze halen natuurlijk zoveel mogelijk informatie binnen over die persoon. En dan is het de kunst om zo iemand aan te spreken op dingen die hem of haar raken. Die voor hem of haar belangrijk zijn. Weet je dat niet, dan kun je naar vragen. En dus zoveel mogelijk het gesprek aangaan. Um, en, en uh, proberen te achterhalen, wat, is, wat zit hierachter? Uh, kan ik die persoon benaderen? Kan ik die persoon tot rust brengen? Kunnen we dingen doen voor die persoon ja. zodanig dat die opwinding wat uitgaat? Denk aan de toekomst van, van je kind. Nou, Dat soort argumenten kunnen allemaal een rol spelen. Ja. Ja. Nou heb ik begrepen dat er ook sluifschutters hè, in de omgeving van die woning waren. Behoren die tot dat team? Tot zo'n arrestatieteam? Ja, ik weet niet of die er waren, maar die zijn er wel nou, voor de Nederlandse. hebben dat gezegd in Ja, maar ik zag wel mensen van het arrestatieteam met pistoolmetrieurs. Dat zijn Voor de gemiddelde burger zijn dat al geweren, maar dat zijn gewoon uh, wapens die zij standaard uh, met zich meevoeren. Uh, maar zo'n situatie zou zich kunnen lenen voor het uh, inzetten van een precisieschutter. Uh, hm, maar dat is dan een zo eind... heet dat in Jargon precies. Nou ja, ik noem dat zo. Want uh, het gaat om de nauwkeurigheid. Uh, en dat is dan voor de mogelijke eindoplossing, als je er dus niet uitkomt met of onderhandelen of een andersoortige uh, interventie. Ja, want hier is. Uh, men dacht. oké, okay, hij komt tot rust. Hij is voor reden vatbaar. Hij zegt ik ga een half uur mijn dochtertje knuffelen en daarna kom ik naar buiten. Mm -hmm. Het liep anders. Um, hoe moet je dat inschrijven? Hoe kan je dat als of als team? Hoe kan je daarop reageren? Want hier is, ja, wat concludeert u nu? Ze zijn na een paar uur naar binnen gegaan mm -hmm. en toen waren ze dood. Ja, nou ja, um, doorgaans zal in zo'n situatie als deze ook uh, um, zullen de psychologen meedenken. met uh, Wat zie ik hier voor kenmerken? Wat hoor ik? Uh, wat zijn de argumenten? Waar kunnen we dat aan relateren? Dus men zal zich ook laten voorzien van adviezen van dit soort experts. Uh, tijdens die onderhandelingen. Uh, en het plan, het eventuele interventieplan van het arrestatieteam... groeit mee met de informatie die binnenkomt... naar de, de, de omstandigheden die zich voordoen. Dat arrestatieteam uh, zit daar niet rechtstreeks op... maar die kijken wel mee, die luisteren mee... in het belang van hun eigen operatie. En uh, ja, kennelijk heeft men dus op een of andere moment... geen contact meer kunnen krijgen... Uh, maar men heeft, denk ik, als ik dat zo lees en hoor, geen schoten gehoord. Uh, want dat zal dan doorgaans het zijn zijn van nu en naar binnen en, uh, uh, en proberen nog in te grijpen. En dan heeft men afgewacht van, ja, wat gebeurt er nu precies eigenlijk? En waarschijnlijk heeft men ook niet echt helemaal zicht gehad op de hele situatie. En dan is het heel lastig om in te schatten van, wanneer is het nu effectief en veilig ja. om naar binnen te gaan en in te grijpen? Of wanneer is het verstandiger om dat niet te doen? Dat Wie is... neemt daar uiteindelijk de beslissing over? Het nou, de hoofdofficier van Justitie is uh, eindverantwoordelijk... voor dit uh, hele verhaal. Dus ja. er zit of een hoofdofficier of... Uh, een van zijn of haar plaatsvervangers, uh, die leidt in wezen de, de operatie. Maar er zit daarnaast ook een, uh, een algemeen commandant van de, van de politie. Ja, en dan zijn er een heel aantal direct betrokken diensten... die voortdurend in overleg met elkaar zitten... en die hun mensen ter plaatse uh, aansturen en zoveel mogelijk uh, coördineren. Ja, want, kunt u zien, want die mensen, die, die leden van dat team... die zitten dus een aantal uren uh, gestationeerd om die woning heen... wachtend op ja. het moment dat ze kunnen ingrijpen. Ja, ja dat kan uren duren. Ja, En dan zitten ze gewoon achter een, een, een boom, achter een auto. Hoe moet ik me dat dus voorstellen? Ze kiezen allemaal positie en uh, mede in overleg met hun collega's en met hun commandant. Van waar het uiteraard veilig is, maar vooral ook zoveel mogelijk waar je zicht kunt hebben. En waar je een tactische positie hebt om als uitgangspositie te dienen voor een eventuele interventie. Mm -hmm. Dat hangt heel erg van de omstandigheden af. Maar daar is mij wel in getraind om uh, omgevingen gebouwde omgeving, buitenomgeving, in te beoordelen. Dan gaan ze uiteindelijk na een aantal uren... He, komt men tot de, nou, tot de beoordeling... we moeten naar binnen, want ja. we horen een tijd niks... we weten niet wat aan de hand is. Ja. Dan komen ze binnen blijken daar twee dode lichamen te liggen. Ja. Wat doet zo'n team vervolgens? Eerst de ruimte veilig maken. Dus, he, want je weet natuurlijk niet helemaal zeker... Nee. wie nu wat is en wat heeft gedaan. Dus men zal eerst die woning doorzoeken... van wat zijn er eventueel nog meer voor personen in die woning. Slachtoffers, kan, kan ook. Um, eh, zijn er eventueel um, nog mensen die een bedreiging kunnen vormen? Dus ze kammen de hele zaak eerst uh, uit. Um, en dan voortdurend geven ze ook door aan de anderen buiten de woning... van wat ze aantreffen, zeker in zo'n situatie als dit. En uh, ja, dan is op een moment de situatie veiliggesteld. Stel dat zo iemand bijvoorbeeld nog een booby trap heeft aangebracht. Hè. Er waren, dacht ik, gegevens ook dat er handgranaten zouden zijn. Ja, dan is het dus echt zaken dat het arrestatieteam zorgt dat de opvolgende... Diensten, het ambulancepersoneel, het forensisch het technisch personeel, veilig zijn werk kan doen. Bent u er eens mee geweest? Ja. Hoe was dat? Uh, nou, dat is alweer twintig jaar geleden dat ik voor het eerst meeging, of meer dan twintig jaar geleden. Toen was dat ontzettend spannend, kan ik me wel herinneren. Daarna heb ik het nog redelijk vaak gedaan, tot ik denk um, een jaar uh, geleden, uh, en wellicht binnenkort wel eens weer. Um, het is een hele goed doordachte operaties vaak langer voorbereid, Soms ook niet, soms is het ook echt ad hoc. En gaat men dus uit van de, de informatie die men ad hoc heeft gekregen. Men werkt volgens vaste procedures en improviseert dus voortdurend naar de situatie. Dus is heel mooi om dat mee te maken. Ik moet natuurlijk altijd een klein beetje op een veilige afstand zijn. Want wat vond u er mooi aan? Nou, het is mooi omdat daar een groep mensen heel erg goed op elkaar is ingespeeld. Heel erg gemotiveerd en scherp zijn om het veilig uit te voeren. Wat je ook mooi ziet um, uh, is dat men heel snel kan klimmen en dalen in een, uh, wat men noemt de geweldsladder. Uh, dus op het ene moment heel streng uh, bits of voor mijn part met geweld iemand kunnen doorpakken. En op het volgende moment zo iemand diezelfde persoon ook weer geruststellen. Van joh, ik ga nu dit en dit met je uh, doen en daarna uh, gaan we het gesprek met je aan. En um, wat heel erg leerzaam is voor mij als onderzoeker, want ik, ik kijk dus al jaren naar deze processen en vooral de ontwikkelingen in die teams en de dingen die ze doen... is dan de briefing. Dus vooraf, wat is het plan? Wat gaan we doen? En de evaluatie achteraf. Wat hebben we nu precies gedaan? En wat leren we ervan? En als je dat soort evaluaties op een rij zet. zie je dus dat die teams elk voortdurend bezig zijn. Dat is echt een van hun medespecialismen. Om te leren van eigen ervaringen, positief en negatief. en van elkaars ervaringen. En dat is eigenlijk heel leuk om als onderzoeker ook op die manier te kijken naar een andere takken van uh, sport en werk. Ja, want zou u daar nu graag bij willen zijn? Ja. ja. Wat denkt u, als u dat een beetje zo inschat. wat daar dan nu vanavond tegen elkaar gezegd wordt? Ehm. Uh, uh... Ja, nou ja, dat, zijn, dat kunnen dus, om te beginnen zijn dat vakmatige dingen. Van uh, wat heb jij nu precies gedaan en, toen, uh, en waarom? Uh, vooral dat. Uh, maar zeker ook het aantreffen van lichamen of andere indringende ervaringen. Ja, daar gaat men uh, rustig. Bij stilstaan en uh, uh, ik heb ook wel eens wat indringende ervaringen meegemaakt tijdens zulke acties, overigens niet alleen maar die arrestatieteams. Wat dan en dan uh, vragen ze ook aan mij: van uh, uh, kom je er wel uit, uh, Jaap? Gaat het goed? Ja. Um, wat was het indringende wat u heeft meegemaakt? Um, <kijf> ik heb wel eens een keer uh, een lijkvinding meegedaan met een, uh, een recherche groepje waarbij we dus, ik ging mee um, een woning in waar men. Uh, vermoeden dat er iemand overleden was. En dat was ook inderdaad uh, zo. En die lag daar al een paar dagen uh, uh, dood. En uh, ja, dan zie je dus dat, dat je daar met elkaar naderhand over spreekt. Maar dat dus de aandacht die men als collega's onderling uh, heeft... ook op mij was uh, gericht, ja. dus ook een soort opvang. En de volgende dag of een paar dagen later uh, nog even weer. En wat kunt u ze leren? Uh, wat ik onder andere in die lessen doe... die ik dus in die opleiding geef... dat is een halve dag, een soort workshop... Vertel ik, neem ik ze mee in de historie van de ontwik ontwikkeling... van het geweldgebruik van een tegen de politie in Nederland. Dat zijn gewoon politiemensen, alleen dan nu in een specialisme. Wat de rol van die arrestatieteams... in de loop van de tijd uh, uh, daarin is. Wat ook die ontwikkeling uh, binnen die uh, teams is. Wat mijn bevindingen zijn... ook vergelijkende wijze met andere landen. Um, en er zijn uh, altijd wel interessante casus... zowel uit hun eigen... Uh, ervaringen, bijvoorbeeld schietincidenten met, uh, met letsel uh, tot gevolg, waar uh, als je dan een rechtssussies dossier, een hele dikke pill daarop naleest, ook heel veel van te leren is, maar die zien die mannen zelf nooit. Nee. Uh, en ik wel, uh, dus ik neem ze dan mee door zo'n casus heen. Dat maakt dus de uitwisseling erg interessant. Groeien dus en leren van uh, alles ja. wat er gebeurt. Ja. Dank u wel voor uw komst. Vanavond zijn uh, de buurbewoners geïnformeerd... op een uh, speciaal georganiseerde bijeenkomst. En ik sprak dus met socioloog Jaap Timmer... gespecialiseerd in het gebruik van geweld... door en uh, tegen de politie. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, er is gescoord bij PSV Dynamo Zagreb. Bas Tichler, wie? Ja. Het is 2-0 geworden. Doelpuntenmaker heet Toyvonen. Daarmee lijkt de wedstrijd wel beslist. Ik vertelde al eerder dat het krachtverschil is groot tussen deze twee elftallen. En de 2-0 lijkt mij voor Zagreb eerlijk gezegd onoverbrugbaar. Nou hebben we zo even een herhaling gekregen van die 2-0. Die door Toyvonen opnieuw overigens na aangeven van Narsing. Die ook al aangeven was bij de 1-0 van Maher. Dat Toyvonen de bal van dichtbij binnen schiet. Maar dat Lokadia buitenspel staat. Nou is dat tegenwoordig wat anders dan dat vroeger was. Want als je van de bal af blijft is dat niet altijd een probleem. Maar hij staat nu wel heel erg de keeper in de weg. Dus strikt genomen had deze treffer niet mogen worden goedgekeurd. Maar de grensrechter zag het niet, de scheidsrechter zag het niet. En dus werd er gewoon gescoord en telt de goal van Toyvonen. En nogmaals lijkt de wedstrijd in Eindhoven beslist... tussen PSV en Dynamo Zagreb. In onze serie over onze hectische wereld... gaan we het vandaag hebben over het belang van regelmaat. Goedenavond, professor Dr. Marley Huijer. Goedenavond. U bent arts en filosoof. En u schreef een boek, Ritme, op zoek naar een terugkerende tijd. Heeft u een echt dagritme? Ja, ik heb een behoorlijk uh, strikt dagritme, Hoe ziet zeg maar. Half acht op, uh, nou zo'n negen uur, of als ik met de trein uh, moet wat later, maar negen uur aan het werk. Uh, als ik thuis werk, dan werk ik meestal tot zeven uur en neem ik smiddags een wat langere pauze, een uur, anderhalf uur. En dan s'avonds uh, werk ik nooit en uh, dan ga ik zo half elf, elf uur, half twaalf naar bed. Ja, dus dat is behoorlijk strikt eigenlijk. En dat is goed voor ons, hè? Uh, nou, en voor alle, alle chronobiologisch onderzoek, dus dat is de biologie van de tijd, laat zien dat regelmaat inderdaad behoorlijk goed is voor een mens. Ja, als je elke dag op dezelfde tijd opstaat, leef je langer dan wanneer je onregelmatig naar bed gaat en onregelmatig opstaat. Gewoon goed voor het lijf. Ja, voor de cellen ja, in ons ja. lijf. Nou ja, je moet je voorstellen dat onze lichaam zich ontwikkeld heeft in een miljoenen jaren lange evolutie. in samenhang met de draaiingen van de, de maan, de aarde en de zon. En ja, dat zit, zeg maar, ons hele lichaam is tot op de molecuul is die, uh, geprogrammeerd op het dag- en nachtritme. Ja, nou hebben we het over de hectische wereld, onze 24-7 maatschappij. Vroeger niet. Was het vroeger beter? Nou. Het is al zo, al, al duizenden jaren zo dat mensen klagen over haast en tijdgebrek. Oh dus ja, vroeger ook? Vroeger ook, ja. Oh ja? ja, ja maar ook toen we met z'n allen om zes uur achter de pieper zaten? Ja, er is een boek uit 1955 van Henk Hofland, die toen nog jong was... waarin hij <laughs> klaagt over de mensen en dat iedereen zo'n haast had. En dat is jaren 50. Ja. En dat vinden wij nu heel traag, terwijl dat toen vonden ze dat dus kennelijk ook al te snel. Ja, want toen, hè, nou hebben we het over, maar toch ook in de jaren 70 was dat nog wel. Um, het ritme was wel heel anders. Ik bedoel, zondag uh, naar uh, de winkels in het centrum van Amsterdam, No Way... Ja. Niks was open. En dat was echt rust en heel anders het ritme, toch? Ja, nou, dat is een lastig verhaal. Er zijn eigenlijk twee beelden die je kan geven. De eerste is dat dat eigenlijk helemaal niet verandert. Nog steeds is het zo dat op zondag maar 5% van de mensen werkt. Alleen, we doen wel heel veel vrije tijdsbezigheden uh, uh, op zondag. Dus we hebben het heel druk vaak op zondag. Alleen, hè, dus met kopen, nou, noem maar op. Dus we gaan niet meer rustig zitten en ons vervelen. Of naar de kerk of wat dan ook. We hebben het druk op zondag. Alleen, we werken toch niet zo heel graag op zondag. Nee, we en hebben het dus druk met vrije tijdsbezigheden invullen eigenlijk. Ja, in Nederland hebben we het heel druk met onze vrije tijd. Dat is wonderlijk, <laughs> ja. want Nederlanders hebben meer vrije tijd, een half uur per dag meer dan de gemiddelde Europeaan. Eh, maar we hebben het tegelijkertijd het drukste in onze vrije tijd. Ja, is dat iets van het Nederlands? Is dat ja, wat wij ik, willen doen? Of? Ik, ik weet het niet. Het zal iets te maken. Wij, wij zijn natuurlijk een relatief rijk land. Dus er zijn veel mensen die online kunnen zijn. Die smartphones hebben. Uh, we, we zijn ook een land waar je vrij makkelijk naar allerlei dingen kan reizen. Heel veel dingen zijn bereikbaar. Ja, ja. Dus je kunt ook heel veel erg leuke dingen je doen. Kan vrije kan leuk ja, je zijn. Kunt... Nou zijn er natuurlijk allerlei onderzoeken naar gedaan. Hè? Want iedereen ervaart het in elk geval nu wel. Als een hectische gestreste tijd. Wat, wat is uit onderzoek gebleken? Waar worden we met z'n allen het meest gestrest van? Nou, allereerst, het is ongeveer, ongeveer 50% van de mensen heeft last van tijdgebrek. En dat is zeg maar, dat je minstens één keer per maand je, je opgejaagd voelt. Een derde van de mensen voelt zich eigenlijk nooit opgejaagd. En dat is wonderlijk. En dat heeft ook niet te maken met hoeveel mensen doen. He, dus de een heeft veel meer last van tijdgebrek dan de ander. Maar los daarvan is het wel zo. We zijn ook echt, zeg maar, sinds 1975, zo'n vijf uur per week meer uh, tijd kwijt aan zorg... en andere verplichtingen, werk, zorg... En dat soort dingen. Dus we hebben het ook wel drukker. En dat heeft mede te maken met het feit... dat er veel meer vrouwen op de arbeidsmarkt gekomen zijn... en dat er veel meer tweeverdieners of anderhalfverdieners zijn. Want dat en, levert ja, stress op, die combinatie... van de man aan het werk en de vrouw aan het werk? Ja, degene die het minste last van tijdgebrek heeft... is de voltijdswerkende man. <lacht> en ja. <lacht> en, en, en, en wat dan een lastig gegeven is... is dat uh, het, het tweeverdienersmodel waar de man werkt een vrouw, uh, of het anderhalf verdienersmodel, dat levert het meeste tijdsproblemen uh, op. Dus de man die werkt uh, fulltijd, fulltime? En de en... vrouw heeft een parttime baan erbij. Dan krijg je enorme stress. Want? Waarom? Ja, Waarschijnlijk omdat die vrouwen dan toch heel veel zorg doen. En ook nog werken. En die combinatie van die twee is dan heel erg lastig. Als man en vrouw allebei een parttime baan hebben... gaat het al beter. Maar als man en vrouw allebei voltijd werken... gaat het ook vrij slecht. Ja, ja, ja. Maar nou is het zo dat u pleit voor een ritme. Stel dat we in die hectische wereld... wel weer een echte ritme opbouwen... met alle. Dus die, die fulltime man en vrouw, die doen wel een bepaald ritme. Ja, helpt denk, dat wat? Ja, ik denk dat we in een overgangstijd zitten. We zijn heel veel traditionele ritmes aan het loslaten. He. Dus we willen inderdaad op zondag gewoon leuke dingen kunnen doen. We willen ook op zaterdagavond kunnen we werken als we daar zin in hebben. Maar het, het lastige is, we. we, we proberen los te komen van die traditionele ritmes... maar echt lukken doet het niet. En we zijn op dit moment onderzoek aan het doen bij een groot ICT-bedrijf... om te kijken van uh, als je volgens het nieuwe werken werkt... Hè, dan mag je zelf je tijd indelen... Wat maakt dan dat mensen er al dan niet in slagen om een nieuw ritme te vinden? En mensen willen niet zonder ritme, want je hebt een zekere regelmaat nodig. Een ritme is overigens en regelmaat en een stukje vrijheid. Het is dus niet alleen maar regelmaat. Maar het loslaten van alle routines en alle rituelen en vastigheden... dan kan je eigenlijk niet mee leven. Dus mensen willen wel een nieuw ritme... maar het blijkt ongelooflijk moeilijk om werkelijk een nieuw ritme... Te, met elkaar te vinden. En da daardoor zie je dat mensen dan vervolgens weer terugvallen op oude ritmes. En op dit moment is het echt zo dat een heel groot deel van de Nederlanders weer om zes uur s'avonds aan de avondmaaltijd zit. Oh ja, ja. Juist ja. om weer terug te gaan naar dat ja, ritme? Ja, of, of dat ze het niet losgelaten hebben. Dat ze dus niet inslagen om een ander ritme ja. met elkaar te Want vinden. Want u zei, we zijn een onderzoek aan het doen bij een ICT-bedrijf. Wat was daar dan uh, de conclusie? Ja, dat zijn we op dit moment aan het doen. Oh. Dus de conclusie hebben we nog niet. Nee. <lacht> nou is het zo dat over ritmes... Gesproken in Spanje, ze de siesta willen afschaffen, juist om weer wat meer met elkaar overdag te kunnen zaken doen met de rest van de wereld. Is dat gevaarlijk voor die Spanjaarden? Nou, dat kan wel een stukje verlies van de cultuur zijn. Kijk, wat, het, wat zo lastig is, is dat op het moment dat de economie 24 uur wordt en eigenlijk globaliseert, dan. Kom je, word je onderdeel van een soort digitale deken die om de globen ligt. En die digitale deken die heeft eigenlijk geen tijd. De tijd, voor zover je daarover kan spreken, is tijdloos. Die is niet gebonden aan het dag- en nachtritme. Maar... In de lokaliteit, dus zeg maar op je normale werkplek... daar is iedereen gebonden aan het dag- en nachtritme. En de zon gaat op en de zon gaat onder en je lichaam is daaraan aangepast. Nou, Dan kun je zeggen, dan moeten we over de hele wereld... maar 24 uur per dag klaarstaan. Maar ja, wij kunnen dat als mensen gewoon niet. En Sterker nog, onze lokale cultuur is helemaal aangepast aan dat dag-en-nachtritme. Nou, een onderdeel in Spanje is natuurlijk die siesta. Daar is het gewoon tussen de middag te warm om te werken. En dan kan je zeggen van, nou ja, dan gaan we maar alles airconditioningen. Maar ja, dat is de vraag of je dan niet heel veel van je lokale cultuur kwijtraakt. En ik zou me voor kunnen stellen dat je als gemeente in Spanje zegt van nou, die echt belangrijke lokale dingen als de bakker, de, de bibliotheek of uh, de groenteboer, daar houden we die siesta vast en alleen voor die bedrijven waar het werkelijk voor nodig is om 24 uur per dag te werken, daar doen we het niet. Dit is overigens een probleem waarvan ook uh, bedrijven die wereldwijd werken uh, inmiddels het belang van inzien en ook zeggen van nou we moeten toch kijken hoe we die 24 uur economie kunnen combineren met de lokale tijdseisen. Want zij hebben natuurlijk ook het probleem dat je geen werknemers wil die overwerkt raken omdat ze grenzeloos 24 uur per dag klaar moeten ja, staan. Ja. Uh, het is fascinerend voor u hè, die tijd. Ja, dat is wel een, een, voor mij een fascinerend wat onderwerp. Wat is het voor u? Wat fascineert u zo aan? Nou, alleen al omdat het zo ongelooflijk moeilijk is... om te zeggen wat tijd is. En uh, als je in de filosofie kijkt... langs mijn rekening ben ik echt helemaal filosoof geworden... <lacht> ja. dan zie je dat uh, er zijn honderd visies op tijd. En ja, dat maakt het ook interessant. Waar zit de tijd nou eigenlijk? Zit dat in je hoofd? Uh, is dat iets wat los van de mensen bestaat? He, stel je voor dat de mensen uitsterven... is dan ook de tijd verdwenen? Uh, hoe zit dat? Dat eigenlijk... Ja, dan kunnen we eens even door, door bomen ja, inderdaad. precies. <laughs> Hoe kan het dat, de tijd, dat je de tijd vaak anders ervaart dan de kloktijd? Uh, nou, zo zijn er zo verschrikkelijk ja. veel vragen. Leuk om over door te filosoferen, letterlijk. Dank. Geen dank voor uw komst. Marley Huijer, arts en filosoof dus ook. Uh, en schrijver van het boek Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Ja, dit was Twee Dingen van Max. Meer informatie en uitzendingen terugluisteren kan op onze site, tweedingen.nl. En morgen opnieuw gesprekken over onze hectische wereld. Dan ontvang ik de oud-partij van de arbeid, minister Margrethe Boer. Zij is uitvinder, misschien weet u dat nog, van de term onthaasting. Um, zometeen BNN Today met Willemijn Veenhoven. En jij hebt volgens mij de ontknoping van PSV Zagreb, hè? Ja, zeker. Ik uh, kijk met een uh, halve oog naar Jack van Gelder. Ja, ja dat, dat gaat Jack zo meteen in het sportjournaal even meenemen. En we hebben ook AZ Shaktior, als ik het goed zeg, Kazachstan. Dat sowieso. En, dat is wel leuk, we gaan een uh, lesje etiketten geven... aan Maxima en Willem-Alexander over Poetin. Wat moet je wel en niet doen? Bijvoorbeeld, en dat is dan weer een leuke link met Willem-Alexander... moet je vooral niet over Poetins scriptie beginnen. Dat zo meteen en veel meer in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Rusland en Nederland gaan samen de strijd aan tegen antibioticaresistentie. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid afgesproken met haar Russische collega. Bij verkeerd antibioticagebruik werken de medicijnen steeds minder goed. Bacteriën zijn dan niet meer te doden. En daardoor kunnen ziektes als long- of hersenvliesontsteking levensbedreigend worden. In Utrecht is een studentenflat met 50 appartementen ontruimd vanwege een gaslek. De bewoners van het gebouw zijn een paar deuren verderop opgevangen in een politiebureau. Het gaat volgens de brandweer om een klein lek. Ierland staat volgende maand na jaren van noodsteun weer op eigen benen. Na een lange controle van de Europese Unie en het Internationale Monetair Fonds... kan het land op 15 december het steunprogramma verlaten. Ierland is daarmee het eerste ondersteunde land in de eurozone dat weer zelfstandig verder kan. Burgemeester Ford van Toronto is opnieuw in opspraak gekomen. Op beelden die een Canadese krant online heeft gezet... is te zien hoe hij driftig door een kamer loopt en doodsbedreigingen schreeuwt. In een reactie op het filmpje zegt Ford dat hij zich schaamt... en dat hij ontzettend dronken was. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is anderhalf over half negen. Goedenavond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... die vliegen morgen dus naar Rusland uh, voor een diner... met uh, president Vladimir Poetin. Na al dat geru geruzie tussen Nederland en Rusland... is dat natuurlijk nogal een beladen bezoekje. Straks na negenen twee Poetin-kenners aan tafel. Zij hebben tips voor ons en voor het koningspaar... wat je vooral wel en wat je vooral niet moet doen bij Poetin. En zometeen naar Reuver voor het laatste nieuws over het drama daar. Wist jij, Willemijn, dat Willem-Alexander zelf ook een beetje een Rus is? Ja. Jij kijkt altijd blauw bloed natuurlijk. Op zaterdagavond. Jack ook, denk ik. Ja, ja. Ja, zijn bed overgrootvader Willem II was getrouwd met Anna Palona, dus is nog ja. een sympathiek dorp naar vernoemd. Willem II speelt, Willem 2 speelt zaterdag, hè? Oh, dat ja, weet maar. Jack ook. Ja. En jij hebt iets met Anaplona, Kennelijk? Ja, nee, mijn ouders hebben daar vlakbij een huisje op stroe. Goed, nou, dit hervall... dit dat ligt alweer vlakbij Anna Anapalo. Ik loop lekker tot nu toe gaat door. Niet to know, nice. zeggen we dan, hè? Ik wou verder nog zeggen dat zij de dochter was van Tsar Paul I. Leuk voor de small talk. Daar gaat nu een bericht van gelden, papier. Goed, de Vries, dankjewel. <lacht> Meekijken kan hier radio1.nl. En dan zie je een hinnikende Jack van Gelder. Ja, dat onder tafel liggen. Uh, nog niet, Jack, eerst ik nog even. Zes ja, Iraniërs wonend in L.A. die zich klemzuipen, topless rondlopen en met geld smijten. Klinkt goed hè. Deze week begint het derde seizoen van Shaws of Sunset. Te zien op internet. Het is een grote hit in Amerika. De gast zometeen Biza Chalmazi. Groot fan. Um, en het lijkt een beetje op Jersey Shore. En dat soort andere ordinaire series. Maar waar je toch stiekem heel graag naar kijkt. Dat zo. Check van Gelder. Ja, belangrijk nieuws. Ja, want... Het, uh, <laughs> het is Europa League avond met twee Nederlandse clubs op de velden. PSV speelt thuis tegen Dynamo Zagreb. Daarover Bart Tichler. Ja, PSV, Jack speelt ook een beetje met Dynamo Zagreb, want het krachtverschil is groot. Het is 2-0. Een kwartier voor tijd had al met grootste gemak 3-0 kunnen zijn. Want PSV heeft nogal wat kansen onbenut gelaten ook. Na uh, Maher op aangeven van Narsing na 29 minuten met een intikkertje. Goede voorzet van Narsing, goede PSV aanval die eraan vooraf ging. En na 57 minuten min of meer vergelijkbare situatie. Prachtige steekbal van Maher. Weer is Narsing de aangeven. De bal nu door Toyfonen binnengeschoten. En zo is het eigenlijk 2-0. Zagreb heeft daar nauwelijks iets tegenover kunnen zetten. Schotje hier, schotje daar. Uh, maar meer was het ook eigenlijk niet. De PSV freebielt eigenlijk naar het einde. Heeft uh, Jozefzoon en Matthias Jurgensen nog ingebracht. Zo krijgen die nog wat minuten. Heeft via Depay, die nu aan de bal is, nog een paar flinke kansen gehad. Uh, ook bovendien in de fase zeg maar, na de 2-0. Ik wilde zeggen, krijgt nu opnieuw een kans omdat Toyfone kan schieten. Dat wilde hij ook wel, zo leek het. Maar hij bedenkt zich op het laatste moment en geeft dan een verschrikkelijk slechte paas. Maar het feit dat PSV twee seconden later de bal toch alweer heroverd heeft, geeft al aan dat ze erbij zaken hebt niet meer erg in geloven. 14 minuten nog, 2-0. Het wordt eerder 3-0 dan 2-1. Dankjewel Bas, die meldt zich straks ook nog bij jullie eventueel met ja. de, de eindfase. Zeker. Over een klein half uur trapt AZ in Alkmaar af tegen Shakhtar Karagandi. U hoort daar meer over in dit programma en natuurlijk ook in Langs de Lijn. En bij de World Tour Finals Tennis in Londen heeft Roger Federer zijn eerste overwinning binnen. Hij won in twee sets van de Fransman Richard Casquet. En daarmee herstelt de Zwitser zich van de verliespartij tegen Djokovic. Straks om negen uur speelt diezelfde Djokovic zijn wedstrijd tegen Del Potro. Een oud Rabo-renner Michael Rasmussen heeft van zich laten horen in de zoveelste aflevering van zijn eigen soap. Hij schreef een boek Gele Koorts. Nou ja, daarin vertelt Rasmussen over zijn tijd bij de Rabobank. De beschuldigingen zijn niet van de lucht. De buschauffeur van de Rabobloeg Pieter Vos moet het ontgelden. Hij he, vertelde me de story uh, Afterwards en told hoe hij had een beetje creatief en uh, stofde de drugs in zijn when als de twee policemen in de bus kwamen. Polisievoer Piet heeft, heeft de doping bij een controle van de Franse politie in zijn onderbroek gestopt, zegt Rasmussen. Nou, gezien het gebruik daar, zal het een enorme, grote bokse zijn geweest met uh, dichtgenaaide pijpen. Ploegleider Theo de Roy moet volgens Rasmussen ook van alles geweten hebben. Theo de Roy is een kind of guy who would know every movement. It's quite kind of uh, comical that he still he's still denying that uh, that all this stuff has been going on. Um, he's been there for, for twice as long as I have, at least, uh, in this team. en and, and of course he knows very well what has been going on. Theo de was zegt hij, twee keer zo lang bij de Rabo-ploeg, zegt Rasmussen dus. En die moet van alles geweten hebben, wordt ongetwijfeld vervolgd. Straks in langs de lijn meer van je ras, ras, Rasmussen en ja. AZ Dynamo Zagreb live. Het ging soepel, Jack. Het ging heel lekker, hè? Ja, hè? Ja, vond ja. ook wel leuk. Ja. Gaan we nu echt doen? Ja, zo, wat bedoel je, dit oh, plaatje? Nee, we kunnen nog even, want we gaan nog niet zingen. Ja, goed, check. Nu wel. Oh, nee. Ook niet, hoor. Oh, nee. Shit. nee, nee. nee. <laughs> Doei. Je hebt nog tien uh, seconden, Ik Jack. Ik zou niet durven. Jack van Gelder. Op een donderdag. Ja. Verrassing. Malay, beeld de Last. in stranger place. Beeld to last. Radio 1, PNN Today. Ja, een zwarte dag voor Reuver. Een man schoot eerst zijn ex-vriendin neer en gijzelde daarna hun driejarige dochter. Toen het arrestatieteam vanmiddag het huis binnenviel, vonden ze de lichamen van de man en het meisje. Tanja Brouw, verslaggever van de NOS. Goedenavond. Hi, goedenavond. Jij was de hele dag in Reuver, je komt er net vandaan. Um, ja, hoe was het daar toen je daar wegging? Ja, toen ik daar wegging was er een bewonersbijeenkomst uh, aan de gang. Een besloten bijeenkomst waar we ook niet bij mochten zijn. Dat was voor de buren die echt heel direct om dat huis heen uh, woonden. En een deel vanuit hun huis vandaag ook hebben meegekregen. Hè. Ze moesten binnenblijven en konden dus vanuit hun ramen zien wat daar gebeurde. Arrestatieteams in de buurt en mm. door de wijk. Ja. De hele wijk afgezet, ja. Ja, het is een, het is een, een, een heel heftig verhaal dat... Uh... Dat vindt iedereen, als je op Twitter ook leest, uh, nou ja, het is natuurlijk echt een enorm drama. Wat iedereen zich afvraagt is, hoe gaat het met de moeder van dat meisje? Zij is vanmorgen inderdaad in haar been geschoten op de stop voor het huis van haar ouders... waar zij woonde inmiddels met haar dochtertje. Ze is toen naar het ziekenhuis gebracht, ze is geopereerd. En om een uur of vijf vanmiddag zei de burgemeester dat ze daar nog van aan het bijkomen was van die mm -hmm. operatie... Maar dat het op zich wel uh, beter met haar ging. Want ik begrijp dat toen naar buiten werd gebracht... dat uh, de vader en het meisje zijn overleden... Dat, de, dat die moeder toen nog niet op de hoogte was gesteld. Nee, dat klopt. Uh, toen die persconferentie uh, gaande was, wist de moeder ook nog van niks. Ze lag nog bij te komen van die operatie... Ja, zoals de burgemeester zei... Is, ja, we zoeken natuurlijk naar een goed moment... om dat uh, ja, zo rustig mogelijk aan haar te gaan vertellen. Ja, ja. Um, dat is voor zover de moeder. Wat kan je vertellen over de vader? Het is een 40-jarige man. Ja, hij is in 69 geboren. Volgens mij ben je dan 44... Um, ...en we weten dat hij een bekende was van de politie... ...dat hij in ieder geval tot 2005 regelmatig in contact kwam met de politie... ...wegens drugsgebruik, drugsdelicten en geweld. Mm -hmm. Daarna is het een tijdje rustig geweest... ...en afgelopen september kwam hij weer een beetje in beeld bij de politie... ...maar eigenlijk het hele gezin, omdat er toen iets met huiselijk geweld is geweest... ...we weten niet wat precies... ...maar toen is de hulpverlening ook op dat gezin gedoken... Nee, ja, de politie en ook justitie wilden niet te veel over kwijt... wat er toen precies gebeurd is. Nee, maar wel dus dat het, dat het met huiselijk geweld te maken had. Ja, en de moeder, dat weten we ook, met haar dochtertje... was inmiddels weggegaan bij haar ex... Uh, en weer bij haar eigen ouders gaan wonen. Dat is ook het huis waar het vandaag allemaal is gebeurd. Ja, ja. Voor zover de informatie. Dankjewel. Tanja Brown van de NOS. Exit Holland. Ja. Een enorme omschakeling, maar een Exit Holland verhaal. Vandaag uit Engeland, uh, waar namelijk zogenaamde killerratten opduiken. Michiel Willems, goedenavond. Hi, goedenavond. Een killerrat, dat klinkt niet best. Nee, dat kun je wel zeggen. Ze zijn vergeleken met een normale rat een stuk groter, gemener en een stuk sneller. Dat is ook een stuk moeilijker te pakken. Ja. En uh, de clue zit erin dat ze, doordat ze zoveel vergiftigd voedsel hebben gegeten... en zoveel rotvoedsel uit prullenbakken en vuilniszakken... hebben ze een gen ontwikkeld waardoor ze resistent zijn geworden tegen rattengif. Dus uh, ja, dat werkt niet meer op ze. Maar ze worden dus killerratten genoemd. Dus dat, dat suggereert nog veel ernstiger dingen dan alleen maar resistent uh, zijn. Ja, ze zijn uh, agressiever, ze zijn groter, ze zijn sneller. Ze dragen ook wel uh, schadelijke bacteriën met zich mee. En uh, hoewel die niet direct uh, dodelijk zijn... kunnen ze in uitzonderlijke gevallen wel de ziekte van wel met zich meedragen. De ziekte en van in... wel? Ja. Ja, ja, en in minder en de Engelsen zijn er wel bekend mee... want in 2010 is er nog hier een redelijk bekende Engelse roeienaar daarin overleden. Dus dat roept toch wel een schrikbeeld op. Maar in minder ernstige gevallen kunnen je, uh, die bacteriën die ze meedragen... toch wel erg schadelijk zijn voor de gezondheid van bijvoorbeeld ouderen... of kinderen of huisdieren. Mm -hmm. wat, wat krijg je ervan? Nou ja, je, je kunt bijvoorbeeld flink grieperig worden... overgeven, diarree, buikgriep, ga maar door... En uh, met name mensen met wat zwakke gezondheid. Uh, ja, is dat toch wel een gevaar voor de gezondheid? Want je krijgt dus uh, bijvoorbeeld ver, uh, voedselresten. Of vergiftig voedsel dan voor hen weer binnen. En huisdieren, kleine hè, katten, kleine honden, cavia's, konijnen. Lopen daardoor ook gevaar. En de clue zit er nu natuurlijk in dat door rattengif ze niet meer te bestrijden zijn. Dus ze moeten echt één voor één gevangen worden ja. of afgeschoten worden. En dat gebeurt en dat... nu ook? Ja, in Zuid-Engeland, in uh, delen van East en uh, West Sussex, dus Brighton en die omgeving... Uh, ja, zijn die councils nu toch wel heel hard bezig om, uh, om allemaal extra rattenvangers in te zetten. Want rattengif uh, helpt dus niet meer. En het zijn dus echt, je zei het in het begin al, het zijn grote ratten. Er zijn echt twee, drie keer zo groot als normale ratten. Ja, ze komen oorspronkelijk, wordt hier gezegd, in allerlei kranten uit Frankrijk... Of ze op een ferry zijn meegekomen. Of zich voort hebben geplant. Of iemand heeft hem in zijn auto meegenomen. Maar het zijn ratten die normaal in het wild... in bepaalde delen van Frankrijk voortkomen. Hier zijn ze terecht gekomen. Toen zijn ze de prullenbak in gedoken. Nou, de Britten hebben er gewoond om heel veel voedsel weg te gooien. Heel vaak ook... ...half open buiten te laten staan. Dus voor ratten en muizen is dat echt uh, raak, zeg maar. Hm. En daardoor hebben ze een gen ontwikkeld... ...waardoor ze dus resistenter geworden... tot allerlei chemicaliën en waaronder rattengif. Dus het zijn uh, ja, behoorlijk hardnekkige dieren. En dan hadden jullie laatst ook al die spinnen daar? Ja, het, is, uh, het kan niet op. <lacht> en dan was er een half jaar geleden ook nog eens een keer... ...de Nelvlieg, die, die uh, ja. uh, wat is het, mosquito... Dus uh, ja, wat dat betreft zijn de Engelsen hier. gaat af en toe wel als het grapje. Maar daar zit dan ook een beetje een, een gevaarlijk verhaal in. Dat global warming hier allerlei enge toestanden gaat brengen. Global warming en het eten van bedorven uh, voedsel. In yes. Brighton d'Azur, ja. Yeah. Yes. Michiel Willems, dankjewel. Yep. Bas Tegeler, die uh, kijkt naar PSV Dynamo Zagreb. En uh, ja, makkie ja, zeker. Want als PSV iets verkuurder was geweest... dan was het nu niet 2-0 geweest, maar 3-4, misschien wel 5-0. In de afgelopen minuten heeft De paai de paal geraakt. na nou, Een uh, mooie actie trouwens, waarbij hij zich... Ja, zo kan hij dat. Er zijn niet zoveel spelers die dat kunnen. Eigenlijk uit een bijna kansloze positie... toch nog langs twee tegenstanders wurmde en ineens bijna vrij voor de keeper stond. Alleen om die reden al zou ik zeggen. Maar ik vermoed dat ze er in Zeix niet heel anders over denken. Neem hem alsjeblieft mee naar het WK straks. Want dit zijn spelers die... Uh, een wedstrijd kunnen openbreken en iets geks kunnen doen. Hij raakte dus de paal. Een seconde of dertig later stond ineens Jozefzoon vrij voor de keeper... na een behoorlijke actie aan de rechterkant. Een van de invallers op PSV zijde En die schoot de bal wel heel ongecontroleerd lomp voor langs. En dat had ook maar zo'n goal kunnen zijn. Dus dat Dynamo hebt tussendoor nog een paar keer in de buurt is geweest van het doel van Titon. En het gevoel heeft gehad, oh als we hem nu maken wordt het nog spannend heeft PSV aan zichzelf te wijten. Nu zou de genadeklap wel kunnen worden uitgedeeld. Maar is de paas van Locadia naar de paai weer net te hard. Komt vanaf de linkerkant toch nog het strafschopbiet in. Komt nog langs een man ook. Daar is weer geen ruimte voor, maar het lukt. En dan neemt hij toch wat te veel hooi op zijn vork. Overspeelt hij zijn hand. En is hij de bal toch kwijt. We zitten in de laatste officiële minuut van het duel. PSV heeft de schaapjes op het drogen. Dan heb ik alle spreekwoorden die in het 10.000 spreekwoordenboek staan genoemd. En kan ik rustig ademhalen en is deze wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Maar her gaat toch schieten en dag die schieten nog op de lat. En de kopbal van Depay gaat dan via dezelfde lat over. Hoewel ik denk dat Depay in dat tot ook buiten spel stond. Dus dat deed er al niet meer zoveel toe. Maar het schot van Maher mag dan nou ja, een mooie waardige afsluiter van deze wedstrijd zijn we in PSV... Veel beter was dan de tegenstander. Geen strobreedte in de weg gelegd kreeg ook. En uh, makkelijk gaat winnen van nu naar met op 2-0. Sinds deze week te zien in Amerika en online als je stiekem downloadt. seizoen 2 van de reality-serie Shaz of Sunset. Een dikke hit is er daar. De serie speelt zich af in Los Angeles in de wijk Terrangeles. En het is een portmanteau, heet dat, van Teheran en Los Angeles. Waar tussen de uh, 700.000 en 800.000 Iraanse of Persische immigranten wonen. Het is een modern en een beetje ordinair sprookje van duizenden in een Nacht... over zes jonge en nogal mondige persen die het maar druk hebben... met het combineren van hun sociale levens... Met hun carrière en het managen van hun veel families en tradities. Vergeet de Kardashians en Jersey Shore. Shaz of Sunset, Sunset is de nieuwe shit. Dat vindt ook Biza Shalmazi. Zelf van Iraanse afkomst. En de grootste fan van de serie die we hier in Nederland hebben. En ze zit hier tegenover ons gewikkeld in een Shaz of Sunset deckbed. Ja, tuurlijk. Biza, goedenavond. goedenavond. Shaz of Sunset. Ja, ik ken wel een beetje de Kardashians en de Jersey Shore. Ik heb het ja. bij er allemaal wel eens langsgezet. Uh -huh. En dan heb ik dit vanmiddag bekeken. Maar god, dit is, uh, dit is nog meer over de top. Nog meer over de ja. top, maar ook. Het is, het is wel leuker, hè? Ja, ja, ja, ja voor mij wel. Het is ja. een onbekende wereld. Maar het is ja. rijk, het is een beetje, ordin ja. nou, een beetje ordinair. behoorlijk, ja, het behoorlijk, ordin behoorlijk ordinair. Ja. Het gaat dus over uh, zes Persen, zes Iraniërs, drie mannen, drie vrouwen... die een enorm glamour-leven leiden in L.A. Ja. Maar wat, wat zien we in de serie? Um, je ziet zes uh, verschillende individuen die elkaar al jarenlang kennen. De een wat meer uh, dan de ander... En ja, hele flamboyante, opvallende, protserige type's, ja. Maar wel echt met veel humor. Ja. Um, en veel herkenbaarheid toch ook wel. Voor jou? In, ja, in, in de culturele zin af en toe wel, ja. Komen, ja. komen we zo op. Ja. En, en wat je ziet is inderdaad hun glamour -leven, de feestjes. Ja. Want het draait vooral heel erg om feestjes. Ja, he? het feesten, het uitgaan, het optutten... Ja. Dure spullen. Um, en de ouders van deze mensen zijn allemaal gevlucht ten tijde van de Iraanse Revolutie. Ja. En uh, die wilden niet onder het beleid van de Ayatollahs leven. Klopt. En zijn ja. naar Amerika gegaan om daar vrij ja. te zijn. En ja. De meeste het. zijn ook um, uh, van Joodse afkomst. De meeste personages, uh, de meeste karakters. Ja. Ja. En, en die wilden natuurlijk niet onder dit regime als Jood. Uh, Leven. Nee. Dat was dus die gingen naar Amerika om hun vrijheid te, uh, ja, nou ja, eigenlijk opnieuw uit te vinden. Om dat enorm uit te venten. En wat je ja. dan ziet is inderdaad een enorme overdaad. Eén van die karakters is, uh, is een leuk meisje. Mercedes, ja. ook wel MJ genoemd. Uh -huh. Beetje stevig meisje, ja. enigst kind. Enorm verwend. Ontzettend verwend. Het meest over de top van iedereen in de serie. Um, ze zit in het vastgoed. En ondanks al haar rijkdom heeft ze het af en toe best wel een beetje moeilijk. Ik heb altijd een difficult relationship met mijn mama You are naive. It's all your fault, Mercedes. It's really hard to feel good about yourself sometimes when in the back of your head, you've got your mom's voice criticizing you all the time over everything, everything, everything. Ja, het gaat over de moeilijke relatie met de moeder. En soms is het lastig, zegt ze. Want dan hoor, je, hoor ik mijn moeder in de achtergrond uh, in mijn hoofd tegen je. Nou, ja, ja, kind, kind, kind, je doet het niet goed. Continu en, negatief en veel eisend zijn eigenlijk. Ja, en jij zegt, ja, dat is een beetje zielig. Maar jij herkent dat heel erg. Je zegt, dat nou, Dat is inderdaad wat er gebeurt in veel Iraanse gezinnen. Ja, toch wel. Toch wel. Ik denk dat... dat, dat uh, ik wil dat niet overtrokken brengen. Maar ik denk dat... Uh, bijna iedereen uit die regio wel een, een vrouwelijk familielid heeft... die. Uh, ja, die, die is zoals MJ's moeder is. En die maar een beetje met dat vingertje. Ja, het is goed, nooit en... goed genoeg. Je bent geen marriage material, maar je moet wel trouwen. Het is altijd dat. Je, je bent niet goed genoeg, maar je moet het wel doen. En... Maar dat herken je ja. zelf ook? Ja, maar niet vanuit mijn ouders. Dat nee. gelukkig dan niet. Maar, maar wel wat verder staande of... familie. Ja, dat zeker. Ja. Dat, en dat is typisch Persisch, zeg jij? Uh, ja, Persisch, ja. In dit geval is het typisch Persisch. Maar ik denk vanuit die regio... Uh, dat dat wel... Uh, ja, de, de om, omliggende landen ja. ook daar. Ja. Nou zijn ze, ik zei het net al, ze zijn allemaal stinkend rijk. Mm -hmm. uh, hoe zijn ze dat geworden? Um, ik denk dat heel veel persen gewoon heel vastberaden zijn. En het, ja, het zijn echt hele hardwerkende mensen. Ook, ook de meeste persen in Iran zelf. Dus ik denk dat het een combinatie is van... dat dat toch in de cultuur zit, dat, dat streberige... Ja. En dat in Amerika gewoon, ja, als je, als je het hardst rent, kom je ook ergens naar. Dus dat ik maar denk dat dat de combi is. Het streberige zit erin, maar ook ja. de hang naar luxe, ook naar mooie zeker. spullen, ja. naar je helemaal verbouwen. Ja. Dat kost allemaal geld. Ja, het kost allemaal geld. Dus dat zit er. Maar dat, ja. dat, dat, is, dat zeg jij, is niet alleen in, in die persen die in dit verhaal in L.A. wonen, maar mm. ook. Dat herken ik op zich overal wel. Ja. Ja. De Iraniërs in Iran ook zelf. Ja, denk ik wel. Jij ja. Ja, ja. Ja, ziet er niet zo verbouwd uit trouwens. Ik ben nog niet verbouwd. Gelukkig <laughs> nog niet, nee. Maar nee. Even wie naar, weet. Naar een, oh ja, wie weet. Nee, nee, nee, nee. Even naar de volgende karakter. Reza. Dat ja. is een man van 39, gevlucht uh -huh. uit Iran ook. Ja. Verdient bakken met geld in de vastgoedwereld. Heeft een enorme snor. En heel opvallend, hij is homoseksueel. Laten we even luisteren hoe hij zichzelf voorstelt. I'm about 98.7% finer than any Persian man I've ever seen. Look at the nose, hello, perfect. The grill, they're perfect, just keep going down. The stomach, it's flat. The legs, juicy. And the good thing about me is I'm very, very humble. Ja, ik ben 98% knapper dan de, de gemiddelde persische man, zegt ik. Mijn neus, mijn gebit, perfect. Mijn buik is strak, mijn kuiten zijn sappig. Maar bovenal ben ik zeer bescheiden. Dit is allemaal niet zo bescheiden achter elkaar. Nee. nee. Maar dit is, het lijkt me bijzonder dat ja. het is een, een, hij is openlijk homo -liefend. Ja, Ja, ik vind het mooie aan hem. En, en dan als bijkomstigheid eigenlijk dat hij homoseksueel is. Uh, dat hij is wie hij is. Dat hij dat gewoon uitdraagt. En dat hij daarmee een boodschap uh, overdraagt... Dus ik denk niet dat hij... Uh... Maar hoe bijzonder is, want eh, nog even voor de ja. dit is een reality-serie die deze mensen mm -hmm. bestaan, echt. Ja. Um, hoe bijzonder is het dat hij er openlijk voor uitkomt? Ja, heel bijzonder. In Iran valt dit niet zo lekker, denk ik? Nee, nee, nee. Ik, uh, nou ja, in Iran bij de conservatieven niet. Maar ik denk in Iran bij uh, bijvoorbeeld familieleden van mezelf... ik denk niet dat die daar heel veel moeite mee hebben. Nee, nee. nee. Wordt deze serie, want het is een, uh, wij kunnen het hier zien op internet. Ja. In Amerika zie je het gewoon op televisie. Mm. Weet jij of familie van jou in Iran de serie ook kijkt? Um, ik weet dat ze mijn comments op Facebook lijken erover. Dat weet ik. Dus ik. Dat, dat, ja. Ja. Ze, blijkbaar zijn ze er dan bekend mee. Maar ik weet niet uh, of ze dat wie in hoeverre dat, dat kijkt daar. We zijn net al even van het is heel erg gericht op luxe. Maar ook heel erg ja. op uiterlijk. Um, ik heb het wel eens vaker gehoord... dat veel Iraniërs iets aan zichzelf laten verbouwen. Waar, mm -hmm. waar komt dat vandaan? Nou, ik, ik heb soms het idee dat vooral vrouwen... in hun gezicht iets verbouwen of laten verbouwen... omdat de rest niet gezien mag worden. Ah. Um, en ja, de grote neuzen zijn natuurlijk wel een, een ding daar. Niet iedereen wil dat wil, ja, die, die is daar blij mee. Ik kijk onmiddellijk naar jouw neus. Nee, ja, die ja, is niet zo groot gelukkig. Nee, nee. Nee, nee. Typisch <laughs> gewoon Nederland zou ik zeggen. Maar... Ja. Maar dat, dat, dat denk jij, dat, dat achter zit? Ja, heet. ik denk dat dat ergens achter zit. En toch dat streberige ook weer. Dat, dat zie je ook terug in die ijdelheid. En waar komt dat streberige dan vandaan? De, de beste willen zijn, de rijkste Weet willen ik zijn? Weet je niet. Het is wel vaak elkaar willen aftroeven ook. Het is wel vaak van, oké, okay, zij heeft hele hoge hakken aan. Dan ga ik het volgende feestje nog duurdere, nog hogere hakken aandoen. Maar, dan... maar ook in, in andere dingen hoor. Want in vriendschappen, dat zie je ook in deze serie... zijn ze ook wel heel close en trouw naar elkaar toe. Ja. Even, tot slot, Lily. Yep. Hi everyone, my name is Lily Galici. I'm super skinny, I have big boobs. I wear super fashionable outfits. <laughs> <laughs> ja, en dan zou je denken: ja, oké, okay, lekkere bimbo. Maar nee, die, wat heeft ze? Ze is coombe afgestudeerd in rechten. Ja, klopt. Ja, en je ziet ook een hele andere kant van haar hoor. Ik, ze, dit, is, dit is dan dit is een kant van haar die je ziet en af en toe dan komt er opeens een intelligente vrouw naar voren... waarvan ik dan denk, oh, dat zit onder dat stemmetje... en achter dat haar zit, zit oké, okay, daar zit iets. En is, is zij een beetje nou ja, symbool voor de jonge Iraniërs... zoals jij ze kent? Op uiterlijk gericht, maar ook? Nou, zij is wel een soort van hele erg uitvergrote versie... van wat ik ken. Precies, want dat ja. zo, zo is natuurlijk de hele serie, ja. neem ik aan. Ja, ja. Precies. Ja. Ik, vond het, ik heb één aflevering gezien, ik vond het bijzonder grappig. de Shaws of Sunset te zien op internet, dank je wel. Onze misdaadkenner Mick van Weley, de man voor wie Pluto... de god van de onderwereld zelf nog een diepe buiging maakt, is in de studio. Met hem hebben we het zo over Patrick S., een vermeend moordenaar... en een kuilengraver, een quizje naar aanleiding van kuilen derhalve. De bekendste kuilengravers zijn de Duitsers, dat weten we allemaal. Maar die hebben nog een andere hobby, vlees eten. Hoeveel dode dieren werkt de gemiddelde Duitser tijdens zijn leven naar binnen? Zijn dat er A. meer dan 500, B. meer dan 1000 of C. meer dan 1500... Willemijn, het met 500. jou. Meer dan 1.500. dan 1.500. Pisa, idee. Meer dan 1.200, maar dat ik is ook meer dan 1.500. Stopt stond er niet bij, maar dat is dan optie D. <laughs> uh, uh, ik denk 500, erop. Meer dan 1.000. 945 kippen, 4 runderen, 4 schapen. 12 ganzen, dat doe ik dan zelf ook. En 46 kalkoenen. Vraag 2. Welk, welke Amerikaanse kuil horen we hier? Oh, make me over. Een muzikaal cryptogrammetje. Hold the band van Courtney Love, inderdaad. Uh, vraag 3. Ik kom van de boerderij in Friesland. Als je aan mijn vader vraagt, ga je nog kuilen? Wat vraag je dan? A. Ga je nog mest vervoeren naar die grote ondergrondse put? B. Ga je nog een stapel <laughs> hooi inpakken in plastic? Of C. Ga je nog warm eten tussen de middag? Dat is uh, volgens mij A. Aizige A. je mest vervoeren. J. C. Ja, doe maar B. Nee, het is, het is, is niet gezegd. Het is B. Het ja? is hooi inpakken onder zo'n grote bult En dan wordt het sappige kuil, zeggen wij thuis ik moeten weten. Uit het ja. Ja. Bij de familie de Vries thuis. Eindstand PSV meld ik nog even. PSV Dynamo Zakenreep 2-0. Bisa, dankjewel. Verandering is beweging. Mensen zijn niet zo flexibel meer op een bepaalde leeftijd. De hele maand november in Holland Hollandok Radio. Verandering in woord en geluid. Dus als je ergens komt en je bent nieuw...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 Downs Abbey is terug op tv. Leef elke zaterdagavond mee met de aardelijke familie Crawley en hun personeel. Je moet kiezen, of Geniet van Lady Mary, Mr. Bates, Sir Robert en alle andere bewoners van Downs Abbey. Zaterdagavond op Nederland 2 bij de NCRV.